Ik zit nou lang zat in dienst, ik vind er niks meer aan, waren die maanden al nou maar om. Maar de luid zegt, in dienst, daar word je pas een man. Hier leer je wat, je blijft niet op. Daarom doe ik maar mee met de hele groep. Morgens Vroeg op en aan het corvée Maar met weekend in zicht van de dienst toch wel licht En ik zing voor het front van de troe Ik kan echt geen dag meer wachten Ik moet al nou maar mee naar huis Al die vreselijk lange nachten, Ben ik nu verbij aan thuis En dat valt niet licht, iedereen gaat naar huis. Maar de luid zegt de wacht, dat is een eerde Hier ligt die taak, niet bij je thuis. Daarom sta ik nou hier en verveel me dood. Lieve schat, was jij maar hier. Het volgende weekend in zicht valt de wacht toch wel En ik zing zacht voor me heen. Oh